Net wel. Met is gisteravond een raket ingeslagen. Onder de Nederlanders raakte niemand gewond, meldt het Ministerie van Defensie. En ook is er geen materiële schade. Volgens het ministerie is Camp Kandous een ongebruikelijk doelwit voor raketaanvallen. Op de internationale basis zijn zo'n 350 Nederlanders werkzaam om Afghaanse politiemensen op te leiden. De NAVO heeft in Libië luchtaanvallen uitgevoerd op het gebied rond Gaddafi-bolwerk Benny Walid. Dat melden journalisten van het persbureau Reuters die NAVO-toestellen hebben gezien en zeker vijf explosies hebben gehoord. De aanvallen waren aangekondigd door strijders van de nieuwe machthebbers. Na zware gevechten vannacht trokken ze zich terug uit de stad naar eigen zeggen omdat er NAVO-luchtaanvallen op komst waren. De aanhangers van Gaddafi in Benny Walid hadden van de Nationale Overgangsraad tot vandaag de tijd gekregen om zich over te geven. Het is een van de laatste. De steden die in handen zijn van Gaddafi getrouwen. Onduidelijk is nog steeds waar de gevluchte leider zelf is. Israël noemt de bestorming van de Israëlische ambassade in Cairo een grove schending van de diplomatieke normen. Het ambassadegebouw werd vannacht met geweld binnengedrongen door Egyptische betogers. Na een tijdje ontzette de politie het ambassadepersoneel en bij de rellen die daarop volgden, vielen zeker twee doden en raakten honderden mensen gewond. In Japan is een pas benoemde minister alweer afgetreden. Hij had ongepaste opmerkingen gemaakt over de kernramp bij Fukushima. Zo had hij als grap tegen een journalist geduwd en gezegd... ik geef je wat straling. Na de ophef die daarover ontstond nam hij ontslag en hij zat er pas een week. Het weer steeds meer bewolking, vanavond wat stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Morgen eerst zon, met vanuit het zuidwesten buien met 21 graden, wordt het een stuk minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein-Zuid, 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendekje Ambacht en knooppunt Ridderkerk 3 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers... Bent u al BN'er? Nee?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 Nee, het komt allemaal goed hoor, alsjeblieft. Ja, zoek er maar uit. Had je hier nog wel openstaan? Ja, al lang joh. Oh jee. Iedereen kan lekker mee oh genieten in de huiskamer. Helemaal goed. Jorde, aha, een taxi aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. CFM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, is leuk zeg. Al met jou zijn microfoon open terwijl hij het niet door heeft. Dat nee, zijn, dat, dat is het gevaar, gevaar van een radiomaker. <laughs> Goed, luisteraars, we zijn, uh, we zijn weer in het laatste uur van uh, ZFM op Zandvoort. Uh, tenminste, Zandvoort op zaterdag. Live vanaf het uh, Gasthuisplein. En terwijl het hier een gezellige boel binnen wordt. Uh, de menige wandelaar even binnenkomt kijken hoe radio gemaakt wordt. Uh, ga ik u even vertellen dat, dat wij nog uh, dit laatste uur gaan doen. We gaan natuurlijk veel aan sport doen, want we hebben, u hebt nog de uitslag van de Formule 1 uh, in Monza van ons te goed. We gaan straks schakelen weer naar SV Zandvoort voor het eind van de wedstrijd tegen Aalsmeer. En dan uh, gaan we praten met Golden Joop. Uh, er zijn nog veel meer uh, items die we. We gaan bespreken. Ook nog eens morgen een hele mooie strandwandeling. Daar kom ik straks op terug. Uh, maar ik zou eerst even zeggen, er is morgen iemand... Oh, ik, volgende week, dinsdag is een vaste luisteraar is jarig. Dus ik zou zeggen, start er maar in. Ja? En draai hem maar. Ja hoor. Oké, okay, nou daar komt hij aan. Daar komt hij. Nou, vast van harte gefeliciteerd. Hier is uh, jij? Just the Two of Us. De, van wie is dat? Uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> zeg jij het maar. Mo moet je horen wat er heen hier Gewoon gezellig zo in de studio. Ik dacht New maar dat is het dus Still niet. Roles, nou, het staat er wel bij, maar... Bill Widders, ja. daar houden we het op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 ook wel twaalfens in zitten. Ja, maar deze is veel. Ruim, ruim zeven minuten lang just the two of us. En je zal morgen maar zeven zijn minuten met z'n tweetjes. Nou, Lekker, ja. hè? Goed. En nou, dan heb je dit nummer gehoord en dan uh, gaan we even weer naar de realiteit van morgen. Want morgen op 11 september uh, organiseert IVN Zuid-Kennemerland. Van 11 uur tot half 1 een strandexcursie voor kinderen. Beleef het strand bij strandopgang Parnassia in de Kennemerduinen. Wat is er allemaal te vinden op het strand en hoe kom je eraan? Als je dat graag wilt weten dan ben je van harte welkom. Ga er naartoe en beleef het strand. Ook kan je met een flinke, flink sleepnet kijken wat er allemaal in het water leeft. Locatie en vertrekpunt is morgen om 11 uur vanaf het strandopgang bij Parnassia in de Kennemerduinen. Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Dus... Jeugd van Zandvoort Spoed u morgenochtend om 11 uur Naar het strand en opgang bij Parnassia En zo dadelijk gaan we weer naar Joop van Nets Voor het slot van de, de... voetbalwedstrijd ja. van vandaag Maar die is VOF En uh, Susanne, VOF de kunst heb ik het dan over Geen kunst huh? Wat wou je zeggen? Geen kunst, oh, geen kunst. De En de stereo staat daar... so long ago En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? I'm gone. En dat was uh, VLF, de kunst en Suzanne. Voor het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag stel weer over naar Jamp van Ja, dat is bijna afgelopen hier. Dat is ook einde oefening voor Zandvoort. Want ondertussen heeft, uh, heeft Aalsmeer uh, uh, drie punten achter zijn naam staan en Zandvoort nog maar één. En die tweede helft, het is echt een, een, een totaal het omgedraaide van die eerste helft. Toen Zandvoort uh, echt ja, redelijk dominant was en uh, Aalsmeer er niks van bakte en nu is eigenlijk een speel bijna alleen maar op de helft van Sanford geweest. En er komt er een druk op die verdediging te staan. We gaan we fouten maken, uh, met allerlei uh, hopen, uh, dingen gaan ze proberen tegenhouden tegen te houden. Dan krijg je dus vijf schoppen van. En uh, twee van uh, de drie doelpunten van uh, ALC zijn voortgekomen uit trappen. Die uh, echt op gevaarlijke plaatsen, uh, misschien zakelijk, weet ik niet. Staat er mij aan de andere kant van het veld. Uh, ik weet het niet, maar ik vind het niet flink gespeeld voor Zandvoort. En Zandvoort is dus ook niet meer in die wedstrijd gekomen. Dat is wel lekker. Uh, nu, uh, net een aanval van Zandvoort, die werd net de uh, bal weggekopt voordat hij rikkers. Gevaarlijk kon bij uh, voor Zandvoort. En uh, nog steeds wel in Zandvoort's bal bezit. Het is echt de hele helft niet geweest dat Zandvoort zoveel op de helft van meer heeft gespeeld. ...en ze zijn er nog steeds. Het is voor uh, van het zwaar zijn en voorlopig is dat niet altijd uh, genoeg. Ook nu weer een schat, een schat van uh, junior 1, hey, ik schat dat het nieuwe senior is. Uh, Kastje Vries recht in de handen van de keeper, heeft Het totaal tafel en nu dus. Dat is ook van een meter tot 25 afstand. Ja, en dan deze uh, deze uh, keepers die zijn gewoon te ervaren om uh, een bal te laten gaan. Daar wordt gesloten voor het einde van de. oh nee! Oh, daar gaat krijgen. dat gaat eentje geen elkaar krijgen. Op het Genie Daly liggen twee spelers op de grond. Um, zo te zien, een speler van Aalsmeer. Ja, De heren van Aalsmuir gaan terug naar hun eigen helft. de gebeurt op de helft van Zandvoort. Dat is een overtreding op uh, Jurjan Mans. En uh, die deed het wel helder. Goed, Mans, niet meteen weg. En dan kan die wel snel genomen worden. Alleen, ja, we hadden niet verwacht dat die scheidsrechter geen elkaar zou gaan trekken voor deze overtreding. dat is wel gebeurd, overigens. ...naar uh, richt, alleen maar richting, niet deze, uh, niet deze buurt, maar richting alleen van uh, pijsler en, en zo is het eigenlijk dat Stamford een ja, beetje landbouw lendigheid Dat werd misschien met het neergewaagd, dat weet ik niet. Maar Aalskeer, uh, dat, dat heeft natuurlijk vleugels gekregen. En zo gaat het gebeuren, niet de paas. Oh, dat is mooi, dat stopt, die, die stopt gewoon hier de E4. En dan gaat hij nog een keer voor de bal komen. En die bal gaat nu weg, eindelijk. En dat is het einde van deze wedstrijd. Stamford. Uh, Twee gezichten, eerste helft, erg uh, goed, tweede helft, diep in de boel. Helaas, 1-3 voor Alfre. Oeh, flink verlies dus uh, voor uh, SV Zaltvoort vandaag. Nee, moment, het, ja, het is niet anders. Nee, het wordt nog een minuut uitgedeeld. Dat begrijp ik niet. Want het was uh, niemand doel. Oké, Jan. Ik heb nog weer thuis. En vraag mij even dit moment tegen wie. Maar in ieder geval, volgende week zaterdag opnieuw een thuisverschrijving om half uur op tijdje Oké, okay, we gaan je spreken, Jan. Dankjewel voor deze week. Oké. Uh, oké okay. okay, ja, dag. dag. Dat was uh, Jan van Zoals de voetbalwedstrijd van vandaag. Inderdaad, zwak spel van uh, SV Samfurt. Een verlies thuis. Jammer genoeg. Bonacera, Senorina, Bonacera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Bonacera, with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorina will go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime, let me tell you that I love you Bonacita, senorina, kiss me goodnight Bonacita, senorina Yes, me a night, but we'll let you do that today. But bona bani boat, but do the babo boat. Bon seda, Santidino, Bon seda. It is time to say good night to Napoli. There's hard for us to whisper. Bon seda, with that old moon.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 Uh -huh. And <laughs>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 Het blijft gewoon een goede plaat hè Deze van uh, El Viel joh Forever Young op de Samfoortse radio Zavond op zaterdag bij je Tot aan uh, 5 uur vanmiddag En daarna wat ik uh, aan het begin van de uitzending ook al zei Geen entertainment voor jou vandaag Nee, maar hij is op honeymoon hè Het honeymoon, honeymoon, uiteraard Dus collega Roy gisteren getrouwd in het huwelijksbootje getreden met uh, Dien Ja, dus uh, vandaar geen entertainment voor jou om 5 uur Uiteraard maar logisch non-stop muziek Gewoon lekkere Trouwens, muziek ik keurig verzorgd door Anders Dat bedoel Dat ik Dat regelt hij goed Goed luisteraars, ik heb weer twee hele leuke berichtjes. En het eerste berichtje is natuurlijk Zandvoort promotie puur zand. Want het nieuwste en het lekkerste reisprogramma op de Nederlandse tv is... het. TV-programma Lekker weg aan tafel. Elke zondag om 5.05 5 op RTL 4 kunt u de belevenissen meemaken van een familie die ergens in Nederland op pad uh, gaat. Evelien Struik verzorgt de presentatie, terwijl Superkok René Pluim de familie verrast met de lekkerste en beste streekgerechten. En morgen is het zover, want morgen is, staat Noord-Holland op het menu: uh, van Lekker weg aan tafel. En uiteraard is ook Zandvoort aanwezig. VVV Zandvoort heeft een aantal items afgenomen, waardoor onze badplaats weer flink aan bod komt. Komt. Dus ik zou zeggen, morgen om 5.05 voor de buis met een bord met lekker eten en uh, afstemmen op RTL 4. Morgen 5:05 RTL 4, lekker weg aan tafel. Wat vertel je me nu Albert-Jan? Ja, ja. Wat vertel je me nu? Ik had nog een berichtje. Oh ja, nog een berichtje. Nou, bericht, ja, goed. doe je dat zo dadelijk. Ik stel even een plaatje. Oké. Okay. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te droom. Zijn zeker de moeite waard om daar een uh, kijkje te gaan nemen. Zo'n beetje dagelijks geopend volgens mij. En er zijn heel veel interessante dingen te vinden. Ook een message in de battle. Die, die is daar ook te vinden. Ja. En dan ging dit plaatje ook over. De police uit de jaren 80. Was wel tien, wel, tien overal vijf geworden. was wel een uh, ingewikkeld bruggetje wat je Ja, deed, ja, ja, ja, ja Maar ja, wel ja. knap want je hebt je weer keurig doorheen. Oké, okay, alsjeblieft. <laughs> nou ook nog een leuk berichtje. Want de bibliotheek Duinrand organiseert op vrijdag 23 september. Vrijdag 23 september. Van 2 tot 4. Een lezing met beelden over de geschiedenis van het Zwarte Veldje en omgeving. Het huidige Louis-David-Carré-terrein. De lezing is in samenwerking met Genootschap Oud-Zandvoort... en wordt verzorgd door Gersense en Lena de Jong. De toegang tot de lezing in de bovenzaal van het Louis-David-Carré 1 is gratis. Reserveren is noodzakelijk via 571-4131... 571-4131... of zandvoort-apenstaartje-bibliotheek-duinrand.nl... Oh nee, punt NL. Ja, klopt. En dan weer een punt. Dus Zandvoort, Apenstaatje, Bibliotheek, Duinrand, punt NL, punt. Bibliotheek Duinrand, 23 september van 2 tot 4. Een geschitterende lezing over het Zwarte Veldje en de geschiedenis ervan. Oké, okay, zo dadelijk het gedicht van de week. Maria even, twee platen achter elkaar. Now this one reaching out to other lovers who might Jessica Volker en Miracles Het is kwart voor vijf geweest Het gedicht van de week Hij komt er weer aan En deze week heet het gedicht Het spijt me Het spijt me van al die dingen Die ik verkeerd heb gedaan En van al die keren dat ik jouw tranen laat gaan ik maak te veel fouten tegenover jou en iedereen, bijna niemand vergeeft het mij, dat doe jij alleen. En achteraf krijg ik zo'n spijt dat ik weer zo stom ben geweest en dan haat ik alles om me heen, maar mezelf nog het meest. Wanneer houdt het op en kan ik weer altijd vrolijk zijn? Diezelfde haat na een stomme fout doet verschrikkelijk veel pijn. Bij jou ben ik altijd zo vrolijk en voel ik me op mijn best. Maar dan maak ik weer zo'n fout en heb ik het weer voor mezelf verpest. Het is gewoon een cirkel en daar wil ik graag doorheen. Maar wil je mij daarbij helpen, want dat lukt mij nooit alleen. En dat was weer het gedicht van de week bij CFM Zandvoort op zaterdag. Heb jij ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. Stuur even een e-mail naar redactie.cfmsandvoort.nl Na dan al zo'n beetje weer het einde van het programma, nog even een uh, kort berichtje, Albert-Jan. Ja, nou ja, door al die drukte en hectiek die we vandaag hadden. Ja, de Formule 1, hè? De Daar moeten Formule we het nog over hebben. helemaal vergeten. Die zie je dat de circus is uh, aangeland in Italië en wel op uh, de thuiscircuit van de Formule uh, uh, Ferraris. Uh, ze zijn geland in Monza. Uh, en tijdens de kwalificatie, of tenminste tijdens de vrije training van gisteren, uh, was uh, Vettel de snelste. En de wereldkampioen noteerde in de vrije training een tijd van 1.24.01... ...gevolgd door Lewis Hamilton en Michael Schumacher verraste met een derde positie. Maar wat is de pole position? Waar gaat hij heen? Vertel... Nou, wie zegt het goed? Vettel dus. Op Paul, gevolgd door Hamilton. Toch leuk, mooi dat hij op tweede is geëindigd. Drie Jensen Button en vier Alonso. Dus de eerste Ferrari pas op de vierde plek. En dan we, vinden we massa op de zesde plek. Dus de Ferrari is op zes en vier. Drie Button, twee Hamilton en op Paul Vettel. U kunt natuurlijk alles morgen live volgen via RTL 7. Vanaf kwart over één begint de uitzending en om twee uur begint de race. Oké, okay. dat was uh, nou dat, toch, dat is toch nog gelukt om het te vertellen. Man. Dat is gelukkig wel ja. Oh. Oh. Nog even een kort plekje en daarna gaan we weer naar de uh, Python natuurlijk hè. Dat betekent uh, ja. einde van deze uitzending Hobbit, Jan. Maar eerst nog even de real thing. You to me are everything.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 Allee, ga meezingen met dit plaatje Uit de jaren tachtig zeker? Uit de jaren zeventig zeker. Oh, okay. Ja ja ja ja, ja. Oh, Vanavond Café Oomstee Niet te geloven Jaren zeventig inderdaad Ga daar als de Brandweer naartoe Zou ik zo zeggen Ja ik hoor En die bent die treedt ook op Dus dat komt goed uit als de Brandweer vanavond Vanaf half negen In Café Oomstee Lekkere 70 jaren muziek En ze zijn echt heel leuk Kijk maar even op YouTube Tik je in als de Brandweer En dan uh, nee. uh, Caprera Ja klopt Mooi live optreden. Mooi Best live starten. optreden. Helemaal goed. Het zit er weer op, Rob. Het zit er weer op. Drie weer weer op. live vanaf het Gashuisplein. Mag ik je weer hartelijk danken. Het was me wel weer een hectische middag. Zo, jongen, jongen, druk, jongen, druk, druk, druk, druk, druk. Maar we hebben het met plezier voor u gemaakt. En wij hopen dat u met plezier hebt geluisterd. En we zijn er volgende week weer. Zometeen geen entertainment voor u. Die jongens, die zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En een fijne zaterdagavond. Some things in life really you made.